9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Osama Bin Laden is in Pakistan door Amerikaanse troepen gedood. Bin Laden verbleef in een villa in Abbottabad, een legerplaats in Noordwest-Pakistan. Amerikaanse troepen zouden hem door het hoofd hebben geschoten... en het lijk hebben meegenomen naar een basis in Afghanistan. En daar is na een DNA-test vastgesteld dat het inderdaad om Bin Laden ging. De militaire actie tegen Bin Laden is uitgevoerd met vier helikopters. Daarvan zou er één zijn neergehaald door lijfwachten van Bin Laden. Maar volgens president Obama zijn er geen Amerikaanse doden of gewonden gevallen. Obama maakte het nieuws vanochtend vroeg bekend in een televisietoespraak. Kort daarna verzamelden zich duizenden mensen bij het Witte Huis in Washington en bij Ground Zero in New York. Ze zwaaiden met Amerikaanse vlaggen, scandeerden USA, USA en zongen het volkslied. Vanuit heel de wereld krijgt de VS felicitaties. De Britse premier Cameron zegt dat de dood van Bin Laden... een opluchting is voor de hele wereld. En premier Netanyahu van Israël noemt het een triomf... van de democratie op het terrorisme. Ook premier Rutte heeft Obama gefeliciteerd. Hij sprak zijn lof uit voor de moed en vastberadenheid... van de Amerikanen tijdens de operatie. Het is buitengewoon goed nieuws dat Bin Laden is gedood, zegt Rutte. Volgens hem is met de dood van Bin Laden... een belangrijke slag toegebracht aan Al-Qaeda... Hij zegt dat hij geen aanwijzingen heeft dat Nederland zich nu extra zorgen moet maken over aanvallen van extremistische moslims. Wel zijn de veiligheidsdiensten extra alert, zegt Rutte. Holland Casino is vorig jaar met een verlies van bijna 10 miljoen euro diep in de rode cijfers gedoken. In 2009 was het verlies nog 2,5 miljoen euro. Volgens Holland Casino is het verlies vooral te wijten aan de kosten van reorganisatie. De Nederlandse staat, eigenaar van het gokbedrijf, krijgt dit jaar voor het eerst geen winstuitkering. Wel kreeg de staatskas ruim 140 miljoen euro binnen aan omzet en kansspelbelasting. Holland Casino heeft het al een paar jaar moeilijk vanwege de economische crisis, het rookverbod in de horeca en een verhoging van de kansspelbelasting. De directie denkt dit jaar wel weer winst te kunnen boeken. De brand in het duingebied bij Schorel is onder controle. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen... en het vuur breidt zich nu niet meer verder uit. Gisteravond stelde de burgemeester van Bergen, waar Schorel onder valt... een noodverordening in vanwege de brand. Daarmee kon worden voorkomen dat mensen het gebied inkomen. schat dat bij Schorel zeker 30 hectare is verwoest. In het Noord-Hollandse duingebied brak gisteren op drie plaatsen brand uit. De branden bij sint Maartenzee en Egmond-aan-Zee werden geblust. In verband met de brand in het gebied heeft de politie twee mensen aangehouden op verdenking van Brandstichting. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. En dan nog het weer, veel zon, een stevige noordoostenwind en het wordt 13 graden op de Wadden en 16 in het zuiden. Ook morgen en woensdag droog en overwegend zonnig, maar met gemiddeld 14 graden blijft het vrij fris. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met de afsluiting van de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Marhees en Alfred Het Heeft te maken met een aanrijding tussen een busje en een personenauto. Is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Verder stelt de ochtendspits nu eigenlijk niks meer voor. 19 kilometer file nog in totaal. De langste file verder nog om te noemen is de A12 van Utrecht naar Den Haag. Eerder was er vanochtend een aanrijding. Tussen Bodegraven, Knop en het Gouw aqueduct nog 6 kilometer. Gemeenten van Nederland. Burgers willen een beter, sneller en persoonlijker contact met u. Wat is daarop uw antwoord? Download nu gratis het rapport Gemeenten in de Hoofdrol op newtelessence.com.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. en We krijgen steeds meer details binnen over die operatie van de Amerikanen in Pakistan... waarbij ze Osama Bin Laden hebben gedood. De grote vraag is, kan dat zomaar? Die vraag gaan we straks beantwoorden. Eerst maar zeven, op het ene moment. Ja, dat was even na half zes vanochtend. Dus Amerikaanse president Obama maakte bekend dat ze hem hadden. Osama Bin Laden. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9-11 are seared into our national memory, hijacked planes cutting through a cloudless, September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. Een open wond was het voor de Amerikanen. En die is nu wellicht gesloten met de dood van Osama Bin Laden. Wij gaan naar uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosentaal. Goedemorgen, meneer Rosentaal. Goedemorgen. Eerst maar eens even uw allereerste reactie op het nieuws. Die reactie is, uh, is dat, um, dat hier inderdaad uh, een, een, belang, een ontzettend belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgehad. Uh, we zitten nu bijna tien jaar na... Uh, 11 september, hè, 11 september 2001. En uh, Osama Bin Laden is steeds het symbool geweest van het uh, internationale uh, terrorisme. En uh, op deze manier wordt toch aangegeven dat uh, uiteindelijk uh, de man zijn uh, verdiende loon heeft gekregen. Meneer Rosenthal, het is natuurlijk in alle geheim gebeurd. Deze operatie uitgevoerd en de voorbereidingen. Uh, zijn er toch bij u wel signalen binnengekomen dat er zoiets, zoiets groot stond te gebeuren? Uh, ik, ik ga niet in op, op uh, signalen die er zouden zijn binnengekomen. Als die zijn binnengekomen zijn die in de, in, in de sfeer van de intelligence uh, geweest. En daar doen wij natuurlijk geen mededeling over. Daar mag, uit, uit deze opmerking van mij mag u niet afleiden dat er signalen zijn binnengekomen of nee. signalen niet zijn binnengekomen. Maar het is wel van enig belang natuurlijk, want het kan consequenties hebben. Vanuit Amerika is ook de waarschuwing uitgegaan dat er wel eens wraak genomen zou kunnen worden. Nou, Ik zou, het, uh, ik zou dit... Uh, ik zou het overigens niet uh, wraak noemen. Ik zou simpelweg zeggen dat hier uh, gebeurd is wat, wat uh, uh, moest gebeuren. En uh, als het gaat om uh, natuurlijk waarschuwingen... Uh, natuurlijk is het zo dat, er, uh, voortdurend, uh, dat, dat men voortdurend waakzaam is... en dat er internationaal ook informatie wordt, wordt gedeeld over... Uh, de stand van zaken met betrekking tot het bestrijden van het internationaal terrorisme. Nou krijgen we ook informatie binnen uh, over uh, de exacte positie waar het allemaal uh, heeft plaatsgevonden in Abu Dhabad. Dat is een stad in het uh, noordoosten van Pakistan, uh, dichtbij Islamabad. De Pakistanen hebben altijd ontkend dat Osama Bin Laden in het land zou zijn. Wat vindt u van de rol van de Pakistanen, meneer Rosenthal? Ja, ik, ik kan daar, ik, ik moet daar, van mijn kant dus buitengewoon voorzichtig zijn, want zolang als de zaken niet simpelweg allemaal bevestigd zijn... en ik moet afgaan op, op dit punt ook op mediaberichten... kan ik daar verder weinig mee. Het is wel zo dat ik ook heb gehoord... dus dat is de tegenkant ervan... dat uh, er uh, uh, samengewerkt is uh, met de Pakistani. En op dat punt zijn er natuurlijk, uh, natuurlijk altijd spanningen... tussen Pakistan en de Verenigde Staten geweest door de jaren heen. Met, maar er zijn uh, natuurlijk ups en downs... en. Uh, in dit geval zou je dan kunnen spreken over een, over een positieve uh, samenwerking... die er mogelijkerwijze is geweest. Nou, heeft het consequenties, denkt u, voor het buitenlands beleid... of het beleid richting Pakistan? Uh, ik denk niet dat dit uh, rechtstreeks uh, consequenties zal hebben... voor het buitenlands beleid richting Pakistan. Uh, waar het natuurlijk om gaat is dat uh, Pakistan een, een, een cruciale rol speelt... in de stabilisatie van uh, niet alleen de, regio, de grote regio waar het in zit... Maar ook van, uh, in breder verband, uh, Pakistan is een van de belangrijkste landen in de wereld. Um, het, het is ook uh, natuurlijk zo dat uh, veel uh, terroristische uh, activiteiten um, uh, plaats hadden in het grensgebied van Pakistan... ...en Afghanistan bijvoorbeeld. Uh, dit, dit geeft dus ook aan dat kennelijk uh, Pakistan uh, bereid is... ...en dat is een goed teken om uh, mee te doen... ...in die harde strijd tegen het internationaal terrorisme. Want die is ook met de dood van uh, Bin Laden niet over. Nee. Heeft u inmiddels trouwens contact met een uh, Amerikaanse ambassadeur in Nederland? Want wij begrijpen van onze verslaggever... ...die op de lange verhoud uh, is geweest bij de Amerikaanse ambassade... ...dat er uh, extra politie is op dit moment. Uh, als, als er uh, zaken spelen... rond, rond de veiligheid... Uh, in Nederland voor, voor Amerikanen... voor Amerikaanse objecten... ook, ook in het buitenland... Dan is, dat, dan is dat nu primair een zaak... zeker als het op Nederland gaat... van mijn collega van Veiligheid en Justitie... die daar wel weg mee weet. Hmm. Heeft u wel contact met de Amerikaanse ambassadeur? ambassadeur is... Ik heb dat nog niet gehad... maar okay. ik zal zeker met haar contact hebben... over, over, deze, uh, over deze gebeurtenis. Zoals ik al zei... Uh, op, op een paar maanden af, tien, maanden, tien jaar na het vreselijke 11 september, toch symbool van het kwaad geweest. En uh, om, om die reden is uh, datgene wat vannacht zich heeft afgespeeld, is een, een uh, goed moment in de, uh, in de strijd tegen het internationaal terrorisme. Ja, en nog even de Rosenthal: roept u Nederlanders in het buitenland, en dan met name in het Midden-Oosten of Arabische wereld op um, om nog extra waakzaam nu toch te zijn? Ik neem aan dat, dat, dat, uh, dat het zo is dat, dat internationaal voor alle, uh, uh, alle landen uh, uh, uit het westen ook uh, geldt dat, uh, uh, dat men natuurlijk extra waakzaamheid uh, moet betrachten. Uh, dat moeten we niet. Dat, dat, dat, dat is eigenlijk waar het om gaat. Niet om, om nu te, te zeggen dat veiligheidsniveaus omhoog gaan, eh, waakzaamheidsniveaus echt omhoog gaan. Tenminste, ik heb begrepen dat de Nationaal Coördinatie Terrorismebestrijding dus ook bij Veiligheid en Justitie, dat niet nodig acht. Maar dat, dat iedereen natuurlijk zich bewust moet zijn van het feit dat zich dit heeft voorgedaan. En dat er ook eh, tegen sentimenten kunnen zijn vanuit bepaalde hoeken in, in de wereld. Dat mogen duidelijk zijn. Minister Roosentel, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. En weer terug naar Amerika. Inmiddels is het een paar uur geleden dat het nieuws over de dood van Osama naar buiten kwam. Uh, dat gebeurde zo rond zes minuten over half zes uh, Nederlandse tijd. Uh, onze correspondent Ron Linker is nog altijd wakker. Ron, Want wij zijn benieuwd wat schrijven de Amerikaanse kranten. Ja, de Amerikaanse kranten hebben uiteraard gewacht... Uh, totdat ze de krant hebben gedrukt uh, met dit nieuws. Hè. De toon van de kranten is in ieder geval positief. Een overwinning op het kwaad, schrijft een van de kranten en een andere. De New York Times Die heeft de hele voorpagina eraan gewijd. Zal me niks verbazen als alle kranten dat uh, straks hebben gedaan. Uh, er staat in de New York Times een nieuwsanalyse in... dat de president een oude belofte heeft ingelost. Tegelijkertijd schrijft een andere commentator... zou dit nieuws zoveel meer impact hebben gehad in 2002 of in 2003. Niet alleen hier hier in de Verenigde Staten, maar ook in de islamitische wereld... waar Bin Laden's invloed toen veel, veel, veel groter was dan nu. Er is nog een andere krant die ik er even bij pakte... wat conservatievere krant, de Christian Science Monitor... die heeft het over de relatie tussen Pakistan en de Verenigde Staten. die krant schrijft dat het toch wel een blamage is voor Pakistan... dat dat land niet van tevoren was ingelicht... over deze op handen zijnde militaire operatie. Ronde komt steeds meer informatie naar buiten... via heel veel kanalen waarvan je moet afvragen mm -hmm. of dat waar is... Maar ook van ambtenaren van de Amerikaanse regering natuurlijk. Daar krijg jij zaken van te horen. Kun je inmiddels een reconstructie maken over de dood van Bin Laden? Ja, wat gebeurd is, is na de speech van president Obama... hebben een aantal officials op achtergrondbasis... op anonieme bronnen, als anonieme bron in de krant... informatie gegeven over de toedracht van die operatie. En dus in de zomer vorig jaar kwamen de eerste berichten binnen... over die schuilplaats van Bin Laden. Een gebouw was er, even buiten Islamabad in Pakistan... dat speciaal voor hem gebouwd lijkt te zijn. Er waren hoge muren, extra bewaking, prikkeldraad. Maar het was ook een heel verdacht groot huis... voor die specifieke wijk, vonden de Amerikanen. En dus werd er nader onderzoek ingesteld. En toen uiteindelijk bleek dat hij er ook echt zat. Uh, toen is een militaire operatie opgezet. Daar gaf uh, president Obama afgelopen vrijdag het groene licht voor. En die militaire operatie die heeft 40 minuten geduurd. Die begon zondagochtend. Duurde 40 minuten. Er brak toen een vuurgevecht uit. Met als resultaat dus dat nieuws dat deze dag in de geschiedenisboeken zal doen gaan: dat Osama Bin Laden is gedood door Amerikanen. Hoe laat is het eigenlijk nu bij jou, Ron? Kwart over drie, Lara. Zo, nou, je houdt het goed vol. Uh, sta, geldt dat ook voor de mensen op straat, bij jou in de buurt? Nou, wat, wat ik zie is, de mensen die bij het Witte Huis staan... dat zijn toch vooral veel jongeren op dit moment. Het begint wel iets af te nemen, maar ze staan er nog steeds. Ik hoorde iemand zeggen dat het voor hem de belangrijkste overwinning was... in zijn nog jonge leven. En voor het eerst in lange tijd zei hij ook weer iets positiefs te melden... vanuit die regio, vanuit Afghanistan. Toch is er ook reflex. ik wilde deze mevrouw laten horen... die werkte in het Pentagon op 11 september 2001, toen dat getroffen werd. Ik heb so much since september 11... And... And to see all these people who I've never met before take pictures and slap my hand and everything else, it brings back that feeling that I felt when we draped that flag. Over dat Pentagon dat day. Ja, ze snikt. Hè. De sfeer van vandaag doet denken aan de eensgezindheid van ons land na 11 september. Dus dat is de, de emotie die overheerst bij de mensen die nu nog op straat staan. Amerika hunkerde naar dit nieuws. En nu is dus de meest gezochte man ter wereld gedood. Ron Linker, dankjewel. En wel rusten voor straks. Van Washington dan door naar New York. Daar is Tom Klein, correspondent van Nieuwshuur bij Ground Zero. Uh, Tom, bij jou is het ook na drieën natuurlijk, midden in de nacht. Is het ah. daar nog druk op straat? Nou, het wordt hier ook wel ietsje minder, maar er staan zeker nog nou, ja, een paar duizend mensen hier op de hoek bij Ground Zero. En het is een beetje een rare gewaarwoord, een rare scène die je hebt. Je hebt uh, die hele grote nieuwe torens, die worden gebouwd, grote bouwkranen. En op 100 meter afstand de twee footprints van wat de, de Twin Towers waren, waar het natuurlijk tien jaar lang nooit vreugde is geweest. En daar staan nu duizenden mensen USA, USA te roepen en te zingen en bier te drinken. En um, ja, nou, ik wilde eigenlijk net vragen, wat doen ze daar bij elkaar? Maar dat is het dus, uh, toch een feestje vier? Ja, nou ja, ja, het is eigenlijk een beetje raar, want ze, ze staan niet om iets heen, of om een standbeeld heen, of voor een schilderij of zo. Ze staan eigenlijk gewoon op een kruispunt, allemaal naar elkaar te kijken. En af en toe dan roept iemand heel hard USA, of begint het volkslied te zingen, of houdt een uh, vlag omhoog, en dan gaat iedereen uh, schreeuwen en gillen. Of als er bijvoorbeeld uh, bandweermensen voorbij komen, die worden luid toegejuicht, en wordt het weer minder. En dan kwam een, uh, een auto voorbij met grote speakers. Met uh, Bruce Springsteen, met Born in the USA. Nou, mm. die zijn het meezingen. En dat is het wel een beetje. Tja. Wat ik ook wel bijzonder vond, Tom, is dat je eerder zei... dat er zo'n verschil is tussen wat je op Times Square zag en op Ground Zero. Hè? Dat daar een veel geladene sfeer is in Ground Zero. Ook verdrietiger. In algemene zin kan je inschatten wat de dood van Osama Bin Laden... betekent voor de stad New York. En dan met name natuurlijk voor Manhattan. Ja, nou, dat is grappig. Want een van de dingen die de mensen allemaal riepen, dat was NYC. Dus New York City. Het, het, het geeft weer een beetje leven aan de stad, zeg maar. En de, de mensen die hier spreekt... Ik sprak een, een jonge uh, officier in opleiding. Uh, en die zei... Toen, toen dit speelde, tien jaar geleden, zat ik nog op de lagere school. En nu ben ik twintig. Uh, en mijn hele leven lang speelde dat maar door. 11 september, 11 september. En uh, nu is, dat, is daar een soort van lading van afgehaald... ...omdat samen meer Laden gepakt is. Dus ja, dat, dat speelt echt enorm inderdaad. En kun jij inschatten al wat dat gaat betekenen straks bij de herdenking... ...als het tien jaar geleden is? Nou, dat, dat, daar is nu al ongelooflijk veel over te doen... ...en er hing altijd een beetje een soort negatief veertje over die herdenking... ...met name rond al het gesteggel, rond het bouwen van, van die Freedom Tower... Dus zeg maar ...het gebouw wat nu op de plek van, uh, van Ground Zero komt te staan... Dat is nog niet af op 11 september en, en er was gedoe over die, over die, die, die herdenkingsplek en zo. Nou ja, dat, dat wordt natuurlijk helemaal naar de achtergrond gedrukt. Omdat men nu gewoon denkt, van ja, de schuldige, uh, President Bush, die stond hier tien jaar geleden uh, 100 meter verderop. En die zei, uh, we pakken de mensen die deze gebouwen omgegooid hebben, die pakken we aan. Nou ja, nu tien jaar later is dat ook eindelijk gebeurd. Tom Klein, bijna half vier s'nachts op straat in New York. Dankjewel. Ja, je zou bijna vergeten. Er gebeurt uh, ook veel meer uh, in Nederland. Maar dat houdt u van ons te goed. Wij houden uh, onze ogen op Amerika gericht en op alles wat daar uh, over te melden valt. Uh, reacties uit Israël bijvoorbeeld en reacties op de beurzen. Eerst maar eens eventjes naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden, vertel eens, is het rustig op de Het valt reuze mee. Uh, het enige wat uh, eigenlijk belangrijk nu is, is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is nog steeds dicht tussen Marhees en Afwit Valkenswaard. Er was een aanreding tussen een uh, busje en een personenauto. Ik heb geen idee hoe lang die afsluiting nog ver... Verder duurt voor de rest uh, wat korte files, maar die zijn het uh, vermelden eigenlijk niet waard. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Over de dood van Osama Bin Laden en de actie die daarvoor gevoerd is... door Amerikaanse eenheden praten we verder met Geert-Jan Knoops. Hij is hoogleraar internationaal strafrecht. Meneer Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u nog met een, een nuchter, objectief oog kijken naar deze actie? Want ja, toch in een vreemd land... Binnenkomen met een militaire eenheid, een villa aanvallen en niemand doodschieten? Mag dat? Nou, laat ik vooropstellen, dat. Uh, er is natuurlijk een wereld van verschil tussen de realiteit en de theorie. Uh, maar puur vanuit de theorie van het internationaal recht bekeken. is het, is het preventief uitschakelen van vermeende terroristen. in beginsel niet mogelijk. Uh, daar zijn natuurlijk regels voor. Arrestatie uh, en overlevering, uitlevering aan een ander land voor berichting. En dat zijn dus de spelregels die ook de Amerikanen uh, in het beginsel moeten hanteren. De realiteit is echter dat Amerikanen daar een andere opvatting over hebben. Namelijk, zij zeggen dat er nog steeds sprake is van een, een toestand van oorlog tegen Al-Qaeda, eh, dat het slagveld, het battlefield, zoals ze dat noemen... zich nog steeds uitstrekt over de wereld, overal waar terrorisme eh, bestreden moet worden. Dus zij menen dat het gelegitimeerd is om eh, mensen als Osama Laden dus gewoon uit te schakelen. In die oorlog, meneer Knoops, mag alles? Is alles geoorloofd? Bijna alles? Ja, in die, in die oorlog is uh, het geoorloofd om die tegenstander, uh, zeg maar, gelegitimeerd te doden... Dus alles staat of valt met de interpretatie van uh, hoe uh, breed is dat begrip oorlog? Kijk, eigenlijk heeft Obama de, het beleid van Bush gewoon doorgezet uh, met de war on terror. En, en als je die opvatting bent toegedaan, ja, dan is dit een geoorloofde actie geweest. Maar strikt genomen uh, is er natuurlijk geen sprake van een oorlogssituatie uh, die, op, die je na tien jaar nog nog kunt volhouden. Uh, dus zou in dit geval, volgens de regelen der kunst, zeg maar, zou Osama Bin Laden dus gearresteerd moeten zijn. Ja. En moeten zijn uitgeleverd aan de VS, waar hij dan berecht had moeten worden. complicerende factor hierbij is dat uh, de Amerikanen claimen dat er een vuurgevecht is geweest met uh, Osama Bin Laden. En dat in dat vuurgevecht hij uh, Bin Laden dus kennelijk de dood heeft gekomen. Ja, gevonden. de waarheid zal daarover moeilijk te achterhalen zijn. Ik wil toch al even naar Sophie in het veld. Ik heb haar eerder al even die uh, maakt zich op Twitter boos over het feit dat uh, deze man zich niet heeft hoeven verantwoorden op deze manier voor een internationale rechtbank. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, je kunt je de vraag stellen of, of, een, of een volwaardig proces waar Osama samen Laden zich had moeten verantwoorden, uh, antwoord gaat moeten geven op vele vragen die er uh, zijn en die er zullen blijven bestaan, niet uh, beter was geweest vanuit de uh, optiek van justice. Hè? Uh, uh, de president van de Verenigde Staten heeft uh, vannacht uh, meerdere malen uh, gezegd dat justice has been brought. Uh, de, de rechtvaardigheid is er gekomen. Maar uh, die rechtvaardigheid die, uh, zou, denk ik, ook voor hetzelfde geld ermee uh, gediend zijn. als, als Samenbeladen gewoon voor een rechtbank terecht had gestaan. Ja, maar meneer Knoop, uh, uh, meerdere mensen hier vanochtend hebben ook al gezegd. dan had het de Amerikanen grote problemen opgeleverd. als ze hem levend naar de Verenigde Staten hadden gehaald, had hij ja. ook voor een internationaal stref, strafhof kunnen verschijnen? Nee, dat, dat was niet mogelijk geweest. Er is geen uh, internationaal straftribunaal op dit moment dat bevoegd zou zijn geweest om deze zaak uh, te behandelen. Dus uh, Osama Bin Laden zou dan voor een Amerikaanse federale rechtbank terecht hebben gestaan. Er lopen ook een aantal aanklachten tegen Bin Laden in de Verenigde Staten, onder andere voor de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia. Um, maar dat betekent tegelijkertijd natuurlijk enorm veiligheidsrisico. Als je bedenkt dat het proces tegen Khalid Sheikh Mohammed... juist niet meer in New York plaatsvindt... Uh, dat was wel de bedoeling vanwege datzelfde veiligheidsrisico... dan uh, zou het best wel uh, kunnen zijn geweest dat de Amerikanen achter schermen... zich hebben uh, bedacht dat het, het, het berechten van Bin Laden in Amerika... wel eens een groter probleem zou kunnen opleveren dan ja. het dan het uitschakelen van hem op het zogenaamde slagveld. Um, dus dat zijn allemaal processen die op dit moment zich aan ons waarnemingsvermogen onttrekken. We weten dus ook niet of het inderdaad juist is dat er een, een heus vuurgevecht heeft plaatsgevonden. Want dan nee. zou het uitschakelen van Bilal natuurlijk in een ander perspectief komen zijn te staan dan als je hem gewoon uh, uits uitschakelt. Terwijl hij ja. zich misschien wel had willen overgeven. En nu wordt er gezegd, ja, uh, we hebben hem uh, aangezegd dat hij zich moest overgeven. Dat is kennelijk niet gebeurd. De vraag is, hoe controleerbaar is dit allemaal uh, nog straks voor de buitenwereld? Je moet denk ik wel vaststellen dat de Amerikanen in ieder geval een heel, ander, uh, een heel andere perceptie hebben... op het terrein van uh, rechtvaardigheid en internationaal recht. Maar normaal gesproken had deze man, uh, hoe verschrikkelijk ook... De, de, de verdenking is en wat hij op zijn kerstbok heeft... wel gewoon uh, als, als iedere andere verdachte berecht uh, moet worden voor een Amerikaanse rechter. Hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knooks. Hartelijk dank voor uw kijk op de zaak. Graag gedaan. Goedemorgen. En vanuit de hele wereld stromen reacties op de dood van Osama Bin Laden binnen. We hebben ze al gehoord vanuit Frankrijk, u heeft wat reacties vanuit Nederland gehoord. Amerika, uiteraard de Arabische wereld, ook vanuit Israël reacties. Daarom naar correspondent Sander van Hoorn. Sander, hoe is er in Israël gereageerd op de dood van Bin Laden? Vergelijkbaar met wat je eerder hebt gehoord, eh, historische dag... en eh, de vreugde van het Amerikaanse volk wordt gedeeld. Dat soort reacties. in Jauw, de premier van Israël, die zegt... dit is een, een overweldigende overwinning voor het recht, de vrijheid... en de democratieën die vechten tegen terreur. Eh, vergelijkbare woorden van de Israëlische president Peres... Eh, die zegt het is een grote dag voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten... maar het is vooral ook een grote dag voor de vrije wereld je al iets gehoord, Sander, uit de Palestijnse gebieden? Ja, zojuist een uh, woordvoerder van de Palestijnse autoriteit... die tegen het persbureau Reuters heeft gezegd... dat dit een overwinning is voor de wereldvrede. Dat het goed is voor de wereldvrede. Uh, uit de kant van Hamas in Gaza nog geen reactie. Maar dat zal wel een interessante zijn. Want die hadden op zijn minst een hele dubbele verhouding met Al-Qaeda. Um, Al-Qaeda vond eigenlijk Hamas maar een stel watjes, om het zo te zeggen. Omdat ze uh, een nationalistische beweging waren... en niet een islamitische beweging... Uh, en uh, er waren natuurlijk ook cellen van Al-Qaeda actief in Gaza die knaagden aan de macht van Hamas. Dus ik denk dat ook Hamas buitengewoon in zijn nopjes is met de dood uh, van dit boegbeeld van Al-Qaeda. Voelde Israël zich eigenlijk bedreigd door uh, het geweld van Al-Qaeda? Ja, buitengewoon. En daarom zie je ook dat uh, Israël dit plaatst... in het uh, kader van de strijd tegen terreur. Waar, uh, zegt Israël, wij vooral heel veel last van hebben. En dan ook weer naar Gaza. Interessant is natuurlijk dat uh, daar een Israëlische militair... Uh, nog altijd vastzit. En die wordt vastgehouden inmiddels door Hamas. Maar die ontvoering destijds... die werd onder andere uitgevoerd door een, een groep in Gaza... die zich heel duidelijk uh, uh, identificeerde met Al-Qaeda. Dus ook om die reden, uh, uh, ik bedoel, de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, die zegt vandaag... het is een, een, een grote dag. Uh, het is nog te vroeg om te beoordelen wat het effect precies zal zijn... van de dood van uh, Osama bin Laden. Maar dat er een effect zal zijn, ook voor Israël, dat is wel duidelijk. Goed. Sander van Hoorn vanuit Israël, Dankjewel. je Mark Robin Visser is vanochtend in de buurt van Den Haag. Inmiddels weer in het centrum Den Haag bij de Amerikaanse ambassade... waar eerder vanochtend nog niet zoveel te doen was. Mark Robin, hoe is dat nu? Nou, de ambassade is open en de vlag wappert, maar eh, dat is volgens mij eh, altijd het geval. De vlag is uit. Er is zojuist een woordvoerster van de ambassade naar buiten gekomen. En de vraag is eigenlijk of eh, de Amerikaanse ambassadeur ons ook nog eh, te woord kan staan. Can I ask you a question, please, uh, on the radio? Is it possible to talk to the, uh, to the American ambassador? Um, I will have to get back to you on that because I need to speak to her first and she's just arrived, so... Ja. Yeah. I'll get back to you, all right? Okay, how did the news about uh, the end of Osama Bin Laden affect the people here? And you personally, maybe? Well, it's actually awfully early since most people have just arrived in yeah. the building. Um De mensen zijn net aangekomen. However, um, we all have read the, uh, the president's comments. And we feel that his comments stand on their own. So um, I can refer you to those comments. Yeah. There's his statement. Um, and that it's... Uh, and that it's uh it's something that is in in in planning for a long time and that uh and we, we believe it's a good thing because he is uh, Zo naar de woorden van de Amerikaanse president van vanmorgen het heeft lang geduurd en ze denkt dat het een goed ding is Yes and that uh and that we will we will keep uh, keep pursuing people who who uh propagate attacks against the United States so. Thank you. Thank you very much. Oké, okay, tot zover het uh, korte geïmproviseerde commentaar van een woordvoerster van de ambassade hier in Den Haag. Zwaar bewaakt. Ik heb ook gehoord dat de bewaking is opgeschaald. Omdat het natuurlijk toch een, uh, een gevoelige plek is. Het fort wordt bewaakt. En uh, verder valt er hier eigenlijk, eerlijk gezegd, niet zo heel veel te beleven. Dus ik zou zeggen... Terug naar Hilversum. Oké, okay, dankjewel Mark Robin Visser voor jouw verhalen uit Den Haag vanochtend. Later dus wellicht nog een reactie van de Amerikaanse ambassadeur. Die hoort u dan uiteraard op Radio 1. Dan maar eens kijken, want het heeft natuurlijk meer gevolgen. De dood van Bin Laden. We associëren hem vooral met terreuraanslagen. Maar je kunt ook denken aan de beurs en de olieprijzen. Hoe doen de beurzen het? Hoe reageren ze? En wat doet bijvoorbeeld de olieprijs? Gaan we vragen aan financieel redacteur André Mijnema. Hij heeft zicht op de financiële markten, zit achter allerlei schermen. Um, André, wat doen die markten? Nou, die zijn bescheiden, voorzichtig, positief geopend. Dat wil zeggen zo'n half tot uh, drie kwart procent hoger voor de beurs van uh, Duitsland, Parijs en van uh, Amsterdam. De beurs van Londen is nog steeds dicht vanwege het lange weekend. Dat ze achter de rug hebben, dus die doen niet mee. Maar je ziet dat een, een voorzichtig, positieve reactie op de beurs. Niet euforisch, want je weet. Uh, je weet niet wat je kwijt bent, maar je weet niet wat je ervoor in de plaats krijgt. Komende represailles, dus er blijft een factor van onzekerheid... op over de financiële markten hangen. Uh, kijk je naar de Aziatische beurzen, daar waren Hongkong en Shanghai ook uh, gesloten vandaag. Tokio was wel open, anderhalf procent hoger. Maar dat is moeilijk om dat toe te schrijven aan de dood van uh, Bin Laden. Want Tokio is op dit moment, zeg maar, de afgelopen weken en maanden... door de aardbeving natuurlijk ook een geval apart. Dus dat, uh, dat kun je echt niet meetellen. Maar zo te zien uh, reageert de beurzen enigszins opgelucht, maar niet euforisch. André Meijnenma met een eerste verhaal vanaf de beursvloeren. Daar waar de dood van Bin Laden ook invloed heeft. Uiteraard zullen we je op de hoogte blijven houden. Um, op Radio 1, dat zullen ook de collega's van de KRO doen. Sven Kokkelman, goedemorgen Sven. Zo is dat Lara, goedemorgen. Ook wij gaan natuurlijk uitgebreid door op die dood van Bin Laden. Ik ga praten met Dick Berlijn, oud-commandant uh, der strijdkrachten... over de militaire operatie die heeft geleid tot de dood van Bin Laden. We weten een beetje wat er is gebeurd, maar nog niet hoe militairen zijn getraind om dit soort operaties uit te voeren. Hij kent natuurlijk die Amerikanen ook heel goed. Met Hans van Balen hebben we onder meer contact en we schakelen met Duitsland. Eh, want in Hamburg zat natuurlijk ook zo'n Al-Qaeda-cel. Eh, en in Duitsland zijn ze als de dood voor represaille maatregelen. Nou, dat en meer zometeen. Eerst naar het overzicht van de afgelopen uren. Heel veel binnenladen, ook bij Jan van de Putten. Dus. Radio 1, het nos Journaal. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken noemt de dood van Osama Bin Laden een belangrijke gebeurtenis. Bin Laden was een symbool van het internationaal terrorisme. En volgens Rosenthal toont de operatie aan dat Pakistan kennelijk bereid is om mee te werken in de strijd tegen het terrorisme. Premier Rutte heeft zijn lof uitgesproken voor de moed en de vastberadenheid van de Amerikanen tijdens de operatie. Hij heeft inmiddels zijn complimenten overgebracht aan president Obama. In de VS zijn duizenden mensen de straat opgegaan om de dood van Bin Laden te vieren. Voor het Witte Huis in Washington en op Ground Zero in New York zwaaiden ze met vlaggen en zongen ze het Amerikaanse volkslied. En het ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS waarschuwt voor hevige anti-Amerikaanse sentimenten in de wereld. Vooral in gebieden waar de dood van Bin Laden gevoelig ligt, moeten reizigers voorzichtig zijn. Amerikaanse ambassades hebben uit voorzorg de beveiliging opgevoerd. In Nederland ziet Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijding Akerboom... vooralsnog geen reden om het dreigingsniveau aan te passen. Wel moet Nederland alert blijven... omdat terroristen ieder moment op onverwachte plekken kunnen toeslaan, zegt Akerboom. Dan ook nog ander nieuws. KPN neemt dienstenbedrijf KaiWay over. KaiWay levert breedbandinternet, digitale radio en televisie... over de kabel en glasvezelnetwerken. Dat bedrijf heeft zo'n 158.000 klanten. In vooral het zuidwesten van het land. En hoeveel met de overname van KaiWay is gemoeid, dat is niet bekendgemaakt. Holland Casino heeft vorig jaar 10 miljoen euro verlies geleden. Een jaar eerder was het verlies 2,5 miljoen. Holland Casino zegt dat er veel geld is gaan zitten in een reorganisatie. En de brand in het duingebied bij Schorl is onder controle. Het brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Het vuur breidt zich niet verder uit. Gisteravond stelde de burgemeester van Bergen... waar Schorl onder valt, nog een noodverordening in vanwege de brand. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 12 kilometer file. De A2 Maastricht richting Eindhoven is nog dicht tussen... maar en Alfred valken -Zwaard. heeft te maken met opruimwerkzaamheden... na een aanrijding. Vanaf Weert-Noord staat 4 kilometer... Verder een probleem op de A15 Rotterdam richting Gorkum. De Noordtunnel is daar afgesloten. Er is dus een te hoge vrachtwagen tegen de Matrixpoorden aangereden. Inmiddels vanaf knopend Ridderkerk tot aan hendrik Edelambacht ambacht 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Dames en heren, goedemorgen. Ook wij gaan door op Osama Bin Laden's dood. Reacties uit het binnen- en uit het buitenland. De aanslagplegers van 11 september hadden banden in Duitsland, zoals u weet. Hamburg, hoe wordt daar gereageerd op de dood van Osama Bin Laden? Generaal buitendienst Dik Berlijn reageert op de militaire actie rond de dood van Bin Laden en het ochtendtumeur. Want ook dat doen we vandaag gewoon van Henk Westboek. Het is inmiddels bijna vijf over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen Nederland. Maria de Beers is vanochtend in Harskamp. Waar deskundigen van brandweer en politie uh, om, bij elkaar zijn gekomen deze week... om onderzoek te doen, beter onderzoek naar het ontstaan van branden in de natuur... en daardoor ook beter kunnen blussen en voorkomen. Les er dus voor schorrol waar de brand nog steeds bezig is. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Eerst maar eens naar Brussel, daar is Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD, voormalig buitenlandwoordvoerder van die partij. Goedemorgen meneer van Balen. Ja, goedemorgen. Uw reactie op de dood van Bin Laden? Een teken van gerechtigheid. Ik ben er ongelooflijk blij mee, want internationale terroristen mogen er niet mee wegkomen. En dat is uiteindelijk ook met Bin Laden niet gebeurd. Hij is dood. En dat is een uh, goede zaak voor iedereen die mensen verloren heeft. Uh, dus het is echt uh, gerechtigheid. Een gedenkwaardige prestatie waren de woorden van oud-president George Bush. Ja, George Bush is natuurlijk iemand die die strijd tegen terrorisme heeft afgekondigd. Maar nooit gelukt is om ons we samen weer te laten pakken of te laten pakken. En ik vind het een hele warmhartige uh, wijze van complimenteren aan. Uh, zijn opvolger Obama. Ja. Nou is er natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, zeker toen u ook uh, nog lid was van de Tweede Kamer... heel erg veel gepraat over deelname aan missies in Afghanistan... over de oorlog tegen terreur. Er waren voor tegenstanders. Uh, is dit nou, laten we zeggen, de directe gevolgtrekking... van de militaire inzet daar? Uiteindelijk betekent dat je, je altijd moet voorbereiden... op terroristische aanslagen. Dat je terroristen uh, moet aanpakken. Dat je dat moet plannen. Dat je daarvoor militaire gereed moet hebben inlichtingendiensten... En dat betekent dat je dus ongelooflijk uh, moet uitkijken hoe je bezuinigt op de krijgsmacht. Want je hebt een bitter hart nodig. Ja, maar goed, we bezuinigen op de krijgsmacht. Ja, dat is, uh, dat is iets wat ik optuur, maar het kon niet anders. Laten we dan zorgen dat die bezuinigingen zo zijn dat de belangrijkste dingen overeind blijven. Ja. Andere mensen, bijvoorbeeld Geert-Jan Knoops... internationaal hoogleraar strafrecht... althans hoogleraar internationaal strafrecht... en strafpleiter in Nederland... die hoorde ik net op de zender zeggen... hier op Radio 1, vlak voordat wij begonnen... ja, hij had eigenlijk gewoon voor de rechtbank gebracht moeten worden... in plaats van geliquideerd. Wat vindt u? Ik heb respect voor de heer Knoops... maar ik deel deze mening niet. Want? Je kunt, want je kunt iemand niet uh, meteen meenemen. Dat is bijna onmogelijk. Uh, dus Osama is gedood. En in dit geval met iemand die zoveel moorden op ze geweten heeft, heb ik daar vrede mee. Ja, u zegt, je kunt niet iemand zomaar meenemen. Dat hebben de Israëlische geheime diensten, eh, namelijk de Mossad, wel met Ashman gedaan in de jaren zestig. Ja, maar dat is uit een rustig, toen heel rustig gebied eh, in Argentinië is dat gebeurd. Eh, dit is geen rustig gebied eh, in Pakistan. Dus de Amerikanen konden waarschijnlijk niet anders. En nogmaals, eh, ik oordeel alleen maar het feit, hij is er niet meer en dat is een goede zaak. Ik dan even naar het Midden-Oosten. Want u kent dat gebied goed, u komt daar veelvuldig. U bent laatst ja, ook ben nog... Ik dat er kort weer naartoe, ja. Oh, ja, deze week. Goed, de, de vraag is uh, wat dit van consequenties heeft... voor bijvoorbeeld uh, die brandhaard die daar nu gaande is. Uh, want uh, er zijn allerlei verhalen dat Al-Qaeda... mede achter de opstanden daar zou zitten. Uh, de vraag is wat de dood van Laden daar voor consequenties ja. heeft. Dat is niet goed te voorspellen. Uh, Al-Qaeda is geen georganisatie, hiërarchisch. Uh, het is een netwerk eh, met cellen... Die we dikwijls heel weinig contact met elkaar hebben. Osama bin Laden is daar, laten we zeggen, de vertegenwoordiger van. Maar hij was ook niet degene die als een soort militair commandant alles kon aansturen. Dus welke consequentie dat heeft, weet je niet. Maar het niet uh, liquideren van uh, bin Laden zou betekenen dat terrorisme loont. Dus ik denk dat het op de lange duur een positief effect heeft. Maar wat het nu vandaag in de straten van. Tripoli of Benghazi voor uh, consequenties heeft, kan niemand voorspellen. Nee, denkt u dat het in ieder geval uh, het voorlopige einde is van Al-Qaeda? Of juist niet? Het is niet het einde van Al-Qaeda, omdat ik al zei... dat is niet één georganiseerde uh, terreurcel. Dat zijn er uh, de tientallen uh, die de naam delen... maar dikwijls niet eens in contact met elkaar staan. Dus de terreur zal onder ons blijven. We moeten hem ook blijven bestrijden. Ja. Wat betekent dit wat u betreft nou voor uh, de oorlog tegen het terrorisme? Is die nu zo'n beetje klaar? Dat zou fantastisch zijn, maar uh, ik zei al, dit is een teken van gerechtigheid, de dood van Bin Laden. Ja. Maar dat betekent niet dat hiermee een einde is gekomen aan het terrorisme. Dus we zullen dat moeten blijven bestrijden. Samen met de mensen in de regio, samen met uh, de Arabische staten en uh, samen met de moslims. Ja, maar is de oorlog tegen de terreur, dus de terrorismeoorlog, nu uh, op een wat lager pitje te zetten? Ik denk het niet, omdat uh, dit is één man die het symbool is. Uh, maar je hebt daarmee niet al die, die, uh, die koppen van uh, de hele organisatie. Het zijn er tientallen, misschien wel honderden, te pakken. U zei net, uh, als je hem zou hebben willen oppakken... om hem voor de rechter te dagen... dan uh, kom je met een hele ingewikkelde um, procedure in aanraking... om überhaupt al het land uit te krijgen. Zou die doelbewust zijn uh, geliquideerd, meteen al... om uh, bijvoorbeeld uh, uh, allerlei represailleacties te voorkomen? Dat... Dat sluit ik niet uit, want uh, president Obama zei, uh, we hebben hem te pakken genomen, iets van die aard, en toen is hij gedood. Dus dan moet de, de speech van Obama nog eens goed terugluisteren. Dan zou je hebben kunnen uh, concluderen dat hij levend in de handen van een Amerikaan is gekomen en daarna gedood is. Uh, ik zei al, je kunt zo iemand niet makkelijk een land uitsmokkelen, maar de precieze details... Die weet ik natuurlijk ook niet, uh, dus dat moet blijken uit wat uh, de Amerikanen ons verder vertellen. Ja, wij begrijpen ook dat er geschoten is, dat, uh, dat, het, uh, dat de operatie 40 minuten heeft geduurd. Dat er geschoten zou zijn uh, bij het betreden van die compound daarvan uh, bin Laden. Maar dan is er wel uh, een uh, interessante vraag die nu voor ligt. Namelijk, is hij geliquideerd tijdens een vuurgevecht of is hij uh, vervolgens geëxecuteerd? Ja, en dat weten we niet. Oh, uh, president Obama heeft daar niet duidelijk over gesproken, ongetwijfeld. Uh, zal uh, hij dat binnenkort wel doen, ook desgevraagd door het Amerikaanse congres. Goed. Vreest u ook represaiemaatregelen, zoals dat het in Duitsland bijvoorbeeld, komen we zo nog over te spreken, uh, doen? Uh, er zullen uh, terroristen zijn die dit aangrijpen, maar die hadden al terroristische daden in hun achterhoofd. Uh, dus welke consequenties dit heeft, wil ik speculeren. En in dit soort gevallen moet je nooit echt speculeren. Goed. Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Zoals elke dag geven wij ook vandaag... u de mogelijkheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis... die u in het bijzonder interesseert. Het karakter van een vogel verschilt sterk per individu. Dat hebben Schotse wetenschappers ontdekt. Bij honden en katten wisten we al dat het karakter kan verschillen. Geldt dat nu ook voor alle diersoorten? Bioloog Midas Dekkers heeft het antwoord. Nou, dat geldt, wat mij betreft... geldt het zelfs voor regenwormen en voor bacteriën. Elk, elk beestje is weer anders. Elk beestje is een individu. En dat, dat we vroeger dachten dat al die vogels hetzelfde zijn... dat is de schuld van die vogelaars. Die roepen, hé, hey, kijk, daar heb je de gekraagde roodstaarten. En dan zetten ze een kruisje in een vogelboek... alsof ze met die ene waarneming alle gekraagde roodstaarten hebben gezien. Nee, natuurlijk zijn er gekraagde roodstaarten met een ochtendhumeur... en gekraagde roodstaarten die aardig zijn tegen uh, kleine vogeltjes. En de, in alle mogelijke soorten, net als mensen en bij alle dieren... en dat moet ook... Want als er geen variatie tussen de individuen zou bestaan, dan zou de evolutie ook helemaal niks te selecteren hebben en dan was er helemaal geen natuurlijke selectie of wat dan ook. Eh, zo gauw je beesten in huis haalt, dan merk je pas eh, dat binnen elke soort individuen bestaan met hun eigen eigenaardigheden en hun eh, eigen verschillen. Al dus het antwoord van Midas Dekkers, bioloog. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl... voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar het nieuws van vandaag. Het doden van Osama Bin Laden. De vraag is wat de gevolgen kunnen zijn en zullen zijn... voor het internationaal terrorisme. Beatrice de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent terrorisme-deskundige van de Campus Den Haag... Centrum voor Terrorisme. Um, wat denkt u? Nou... de. Een heleboel dingen. De eerste gedachte is natuurlijk het wet ook wel eens een keertje tijd. De tweede gedachte is op de korte termijn zal dit toch tot uh, verhoogde waakzaamheid van allerlei diensten wereldwijd leiden... omdat er wellicht braakacties genomen zullen worden. Op de middellange en de lange termijn is het natuurlijk symbolisch enorm belangrijk dat het... Ja, ...het symbool van het internationale terrorisme... ...dat dat er nu niet meer is, Osama Bin nou. Laden. Het punt is wel dat eigenlijk al uh, meteen vanaf het begin na 9-11... ...onderzoekers al vraagtekens zetten bij uh, de Amerikaanse suggestie... ...dat Al-Qaeda een octopus zou zijn... ...die met we wereldwijd met zijn tentakels overal dood en verderf aan het zaaien is... Het was eigenlijk al vrij snel bekend dat terroristische groepen zich misschien wel richten op Osama Bin Laden, maar echt niet zomaar aanleidingen en aanwijzingen van Al-Qaeda overnamen. Dus het nee. feit dat Osama Bin Laden er nu niet meer is, hij had misschien ook niet die macht die de Amerikanen hem vaak hebben toegeschreven. Het nee. neemt niet weg dat het wel symbolisch een, een, een inspiratiebron was. Hij heeft bij mijn weten altijd gezegd dat Al-Qaeda meer een soort van uh, beweging was, of uh, een inspiratiebron. Uh, voor mensen uh, die dezelfde doelen nastreven... dan dat het een geoliede, terroristische, uh, van boven afgeleide organisatie was. Precies. Het is wel zo dat er, uh, de afgelopen jaren een aantal organisaties zijn opgericht. Ja. die concurreren om de opvolgpositie van Al-Qaeda zoals we dat vanuit 9-11 kenden. Ja, Al-Qaeda Al in de uh, Islamitische Maghreb, die nu ook die aanslag in Marrakesh net hebben gepleegd. Al-Qaeda op het Arabisch Giereiland, in Jemen, vanuit Jemen. Ook de, die onderbroekenbomber uh, die door die Nederlandse Jasper Schuriga is het kwam ook van die organisatie vandaan. Dus er zijn een aantal organisaties die staan te trappelen om. Uh, ja, die betekenis over te nemen van Bin Laden. Dus het kan ook best zo zijn dat de dood van Bin Laden ook een weg vrijmaakt... Tot een, ...voor een verhevigde concurrentiestrijd tussen verschillende regionale terroristische groepen... ...om die opvolgpositie in te nemen. Ja, en dat gaat vaak ook met extra geweld gepaard. Ja. Niet, te min, niet te min, dat zijn allemaal scenario's waar je rekening mee moet houden... ...maar niet te min is dit, zoals net de minister van buitenlandse Zaken Roosetaal ook zei... ...het is wel een historische dag. Het is ja. een enorme klap voor terrorisme wereldwijd. Ja. Goed, dan uh, toch nog eventjes uh, inzoomen op wat u net zei... namelijk die concurrerende uh, terroristische bewegingen. Welke komt dan meteen als eerste in beeld... als mogelijke uh, opvolger van uh, Bin Laden als symbool voor de terror? Ja, dat is, dat is regionaal heel erg verspreid. Je hebt dus op het Arabisch Gireiland, Saudi-Arabië, Jemen, uh, ook, wordt ook overgestoken naar de hoorn van Afrika, Somalië zijn ze ook bezig. Ja. Uh, dat is dan Al-Qaeda op het Arabisch Gireiland, a.k.a. Uh, P, zeg je ja, dat. Maar goed, daar is het ook begonnen. Is, daar is het ook begonnen het... uiteindelijk, maar dat is niet de groep die is opgericht door Bin Laden zelf. Dat is die, die geestelijke van Amerikaanse af, afkomst, Anwar al Aflaki. -an ja. die daar aan de touwtjes trekt. Nou, Dat zou een persoon zijn die misschien zijn best aan het doen is om ja, die nieuwe leidende rol van Osama Bin Laden op zich te nemen. Ja. Dan heb je Al-Qaeda in de Islamic Maghreb, ja. die ook in Frankrijk en in Europa... Dreigingen uit, ook in Noord-Afrika, uh, Algerije, Marokko bezig zijn. Die heb je, dan heb je ook nog grote Indonesische uh, terroristische organisaties. En je hebt Lascar E. Taiba, die nu op dit moment gewoon ook ontkennen dat Osama dood is. Dat is de Pakistaanse terroristische organisatie. Dus er zijn de afgelopen tien jaar wel een heleboel terroristische organisaties bijgekomen, die nee. allemaal ook al honderden slachtoffers op hun geweten hebben. Ja, dat is natuurlijk uh, de vraag die nu gaat spelen... ook bij die terroristische organisaties. Namelijk, is het hem wel? De man uh, wiens foto we hebben gezien uh, inmiddels... Uh, uh, en die dood is? Nou, complottheorieën tierenwelig in het Midden-Oosten... en in landen waar de informatie altijd politiek gekleurd is. Een vrije nieuwsscharing, een vrije toegang tot media... en als we al toegang hebben tot media, mediawijsheid... Dat is iets wat, wat wel heel erg westens is, maar in landen als Egypte, landen als Saudi-Arabië, is het heel erg lastig voor mensen om te bepalen wat waar is. De complottheorieën die, ja, die, die schieten daar als paddenstoelen uit de grond. Dus het is natuurlijk logisch dat mensen onmiddellijk zullen zeggen daarvan, nou ja, is het wel echt, is het niet een Amerikaanse make-up? Uh, niet te min, je hoort nu eigenlijk al uit de reacties uit die landen zelf, die reacties zijn heel erg gematigd. Er zijn, er zijn maar een paar mensen die nu meteen gaan twijfelen of dit echt wel waar is. Dus ja. over het algemeen ja. lijkt het erop alsof... De wereld dit nu al accepteert. Ja, goed, we moeten het, uh, het, het bewijs. We hebben een paar foto's gezien. Ik ben benieuwd hoe de Amerikanen overigens met het stoffelijk overschot omgaan... en wat ze daarmee gaan doen. Nou, er is net bekend geworden dat ze waarschijnlijk... Uh, maar dat is een gerucht... dat ze waarschijnlijk Bin Laden een zeegraf zullen geven. Ja, dus... dat is iets waar we veel stemmen voor uh, zijn opgegaan... om te voorkomen dat er ergens een bedevaartsoord ontstaat. Ja, precies. En uh, wat wel opmerkelijk is... Kijk, neem even het verschil met uh, hoe Bush reageerde op de vangst van Saddam. We got him. Althans, dat was, uh, a... dat was Paul Brammer, de 30, a, 30 dat a, a zei. De cowboys die hun trooi hadden gevangen... Ja. Uh... Uh, Obama reageert heel gematigd, heel onderkoet. Hij zegt, we wilden hem eigenlijk oppakken om hem te arresteren en te berechten. Ja. Dus je hoort erachter dat voor hem recht, gerechtigheid, justitie veel belangrijker is dan zomaar uh, wilde militaire operaties. En ze hebben ook onmiddellijk gezegd, uh, Osama Bin Laden was de persoon die duizenden moslims heeft gedood. Ja. Het was ook, uh, maar we zullen hem toch ook een islamitische begrafenis geven. Dus ja. er wordt veel meer rekening gehouden ja. met de gevoelens van moslims ja. wereldwijd. Goed. Het is eigenlijk een veel empathischere manier, ja. hoewel natuurlijk ook, ook nu door Targeted Killing ja. is uitgeschakeld... maar het is een veel empathischere manier naar de moslimwereld toe om dit ja, duidelijk te maken. En het, het is eigenlijk een hele onderkoelde manier en ook een ja. hele rustige manier. En die begrafenis zou daar wel in passen. Laatste vraag. Uh, toen ik vannacht zat te kijken naar die toespraak van Obama, toen uh, dacht ik... misschien zegt hij ook wel iets over de nummer twee van Al-Qaeda, Al-Zawahiri. En daar kwam geen antwoord. We weten dus nog steeds niet hoe het met hem is. Nee, nou die was er waarschijnlijk niet. Maar dat, ik weet ook niet meer dan wat nu op het nieuws bekend is. Nee. Uh, maar er wordt gezegd dat hij niet in dat huis aanwezig was. Goed. Ik dank u wel. Beatrice de Graaf, Terrorist deskundige van, van de Campus Den Haag Centrum voor Terrorisme. Gaan we nu terug naar Harskamp, want ook op een dag als vandaag is uh, er bijvoorbeeld nog altijd brand in het duingebied rondom Schorrel, En dus zijn daar lessen te trekken. Maar de Beers. Ja, en die lessen die worden hier getrokken, want ook hier uh, zijn allemaal uh, restanten van brandjes. Uh, Margreet Soer van de brandweer, uh, wat zijn dit voor veldjes? Ja, we gaan deze week natuurbranden onderzoeken. 10, 12 tot 10 tot 12 velden hebben we gemaakt met verschillende oorzaken van brand. Dus voor mij leken, zijn het gewoon uh, negen zwart geblakerde veldjes op een rij. Met af en toe een blikje erin of een paar uh, vlaggetjes. Maar voor jullie deskundigen, en dan kijk ik even naar die van de politie, forensisch onderzoeker. U ziet meteen: uh, dit is een sigarettenpeuk of dit is een jerrycan. Nou, uh, we zien het nog niet direct. En in Nederland konden we het ook nog niet direct zien. Totdat we de kennis hadden uh, die we nu uh, naar ons toe hebben gehaald uit Amerika en uit Australië. En daar gaan we deze week een opleiding in volgen. En onder begeleiding van de docenten hebben we hier twaalf branden gemaakt die op verschillende manieren begonnen zijn. En met een klas van twintig man gaan we nu onderzoeken hoe we bij zo'n plaats van het ontstaan komen. En die docenten, dat zijn niet de minste. Dat zijn mensen die in Australië en Californië hebben geholpen met die enorme branden daar. Zijn die nou te vergelijken met die branden die wij bijvoorbeeld nu hier bij schoorl hebben? Ja, die zijn zeker te vergelijken, omdat we hier een onderzoek doen naar de plaats van het ontstaan. En dat is een plaats van 2 bij 2 meter. En of je dan 50 hectare of 500 hectare daarna verbrand hebt, dat maakt niet zoveel verschil. De plaats waar het ontstaan is, is gewoon heel klein. Nog even naar Margreet Soer van de, politie, van de brandweer. Uh, het is Natuurlijk leuk dat je weet hoe het ontstaan is, maar daarmee heb je het toch nog niet geblust, die brand? Nee, absoluut niet. Dat heb je heel uh, correct uh, gezegd. We zijn inderdaad daarom ook nieuwsgierig en onderzoeken ook het brandverloop. Wat voor ons als brandweer heel erg belangrijk is, hoe is de brand ontstaan, maar daarna ook, hoe is die verder gelopen? Welke vegetatie, wat heeft er in de brand gestaan en wat is effectief geweest van brandbestrijdingsmethodiek? Met andere woorden, wat kunnen we in de toekomst leren van deze branden? Ja, absoluut. En daarom is zo'n natuurbrandonderzoek dusdanig noodzakelijk om ook deze gegevens te kunnen vastleggen, zodat we daar inderdaad van kunnen leren. En zodat er hopelijk niet nog meer hectare Nederlands natuurgebied... zoals nu bijvoorbeeld in de bij Schoorl, in rook opgaat. Zei Marielle Beers met excuus voor de kwaliteit van de geluidsverbinding. De normale apparatuur deed het niet en dus moest het even per telefoon. Het is acht minuten voor tien. We gaan naar Duitsland, waar vier van de aanslagplegers van 11 september woonden in Hamburg. Uh, onder wie Mohamed Atta, hij was de vermoedelijke leider van uh, uh, het Clubie en studeerde daar architectuur. De vraag is dus, hoe reageert Duitsland vandaag op de dood van Osama Bin Laden? Rob Zavelberg, correspondent in Berlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Om eens met die laatste vraag te beginnen, heeft Angela Merkel al gereageerd? Nog niet. Ze heeft haar uh, vicekanselier uh, gestuurd uh, naar de camera's vandaag in Berlijn. En Guido Westerwelle, minister van Buitenlandse Zaken, die zei dat hij ja, erg blij is uh, dat het goed nieuws is dat uh, Osama Bin Laden dood is, omdat de uh, terrorist duizenden mensenlevens op zijn geweten heeft. En vooral dat het uh, goed nieuws is omdat uh, ja, de, de vredelievende en vrijdenkende mensen, zo zei uh, Westerwelle, ja, die, uh, die kunnen nu hopen zeg maar, dat uh, de strijd tegen de terreur uh, weer een stapje uh, de betere kant op is gegaan. Ja. Uh, daarnaast uh, sluiten veel mensen in Duitsland er eigenlijk niet uit, ook Westerwelle zelf niet, uh, dat er uh, nieuwe aanslagen worden gepleegd, ook uh, uit een mogelijke wraakactie. Ja. En uh, voor hem is van belang dat Duitsland zeg maar de democratie tegen terreur uh, verdedigt. Ja, nou is de vraag of dat uh, groepje Al-Qaeda-strijders dat destijds in Hamburg zit, dat nou, is allemaal opgerold, maar of daar ook niet, laten we zeggen, nog wat nazaten van rond uh, zwerven daar in dat Duitsland? Ja, absoluut. Ik bedoel, over nazaten gesproken... alleen al afgelopen wekeinden uh, zijn er in Noord-Rijn-Westfalen... Uh, aan de grens met, uh, met Nederland drie uh, jonge mannen uh, gearresteerd... die uh, als Al-Qaeda-leden uh, worden gezien door de Duitse recherche. Uh, zij waren van plan om een, uh, een bom zeg maar, op een mensenmassa uh, te gooien hier in Duitsland. En toen ze de, de ingrediënten voor die bom uh, bijeen hadden... Toen heeft de Duitse politie ingegrepen en dus alleen al afgelopen weekend nog uh, drie nieuwe uh, Al-Qaeda jongens uh, gearresteerd in, in Duitsland. En daaraan zie je dus hoe, hoe dreigend de situatie is. Juist, goed, um, ze zijn dus daar in Duitsland als de dood van represaille maatregelen. Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, dat, dat hoor je van, uh, van alle kanten... van de Duitse politie, uh, van de Duitse sociaaldemocratie... maar ook van de CDU. Uh, men weet van, uh, ja, dit zijn uh, uh, jongens die zijn tot alles uh, in staat. Ik bedoel, uh, alleen al in de Hamburgse moskee... waar ook uh, Mohammed Atta en de drie andere plegers... van de vliegtuigkapingen uh, uh, in Amerika... Uh, waar ze gewoond hebben, gestudeerd hebben... en die kwamen dus in die moskee bijeen. Vanuit die moskee zijn nog steeds uh, heel veel... ...bekeerlingen naar, naar Pakistan, naar Afghanistan gegaan... ...maar ook naar Tsjetsjenië bijvoorbeeld... ...om daar uh, ja, uh, in terreurcamp zeg maar, het handwerk uh, te leren. En uh, men is bang dat een aantal van deze jongens weer terug is in Duitsland... ...om bijvoorbeeld hier in Duitsland uh, een, een aanslag uh, te plegen. Juist. Zojuist komt via Reuters het bericht binnen uh, in Kapitalen geschreven... dat uh, het lichaam van uh, Bin Laden naar Afghanistan is gebracht... nadat hij uh, dus was gedood in uh, Pakistan. En inmiddels al zou zijn begraven in zee. Heb je daar iets in Duitsland over gehoord? Ja, dat, uh, dat bericht dat gaat al uh, een kwartier lang... ook. Uh... Ik zie dat op de Duitse televisie, dat ze ja dat. dat men vermoedt dat het wordt gedaan om uh, zeg maar, uh, aan, aan terroristen en uh, aan sympathisanten zeg maar, niet een soort uh, plek te geven waar ze naartoe kunnen gaan om hem uh, te vinden. Maar... Tegelijkertijd zijn de, de experts in Duitsland die zijn van mening dat uh, dit ook mogelijk een, uh, ja, een, een, een mogelijkheid is om uh, te laten zien van ja, misschien is hij helemaal niet dood. En nu dat er een soort samenzweringstheorie uh, um, in de wereld geholpen kan worden waar, waar, omdat er geen plek is, omdat men het lichaam van, uh, van Osama Bin Laden niet kan, uh, kan terugvinden. En uh, daarom zitten er zowel voordelen aan, want je hebt niet dus een, een plek voor de martelaars maar ook een uh, mogelijkheid voor uh, samenzweringstheorieën. Goed. Nog even terug naar het onderwerp waar we het net over hadden... namelijk die Al-Qaeda-cellen die nog steeds in Duitsland actief zouden zijn. Enig idee van de omvang? Ja, de omvang. Kijk, uh, uh, Al-Qaeda is natuurlijk een soort van verzamelbegrip... voor. Uh, ...voor veel terroristen. En je hebt bijvoorbeeld in 2007 had je een aantal jonge mannen... ...die ook een, een, bom, een waterstofbom daarmee bezig waren in Duitsland... ...die zijn ook gearresteerd. Er zouden volgens de Duitse recherche nu alleen al 45 Duitse bekeerlingen... Ja, ...met, met terreurervaring zeg maar ja, vanuit Duitsland naar, naar Pakistan en Afghanistan zijn gegaan. Enkele van hen die zijn ook alweer terug... Uh, er zijn heel veel andere groepjes, uh, de, de islamitische djihad-unie is in Duitsland actief. En er zijn natuurlijk ook een, uh, een grotere groep van honderden, zo niet enkele duizenden sympathisanten. Goed, inmiddels is via de Amerikanen uh, de doorgekomen wat de bondskanselier in ieder geval tegen president Obama heeft gezegd. Zij zegt opgelucht te zijn uh, dat uh, Bin Laden is gedood. Uh, en ze heeft dat in een telefoongesprek met uh, Obama uh, gezegd. Zo meldt um, Reuters opnieuw via de woordvoerder van uh, de Amerikaanse president. Ja, dat is op zichzelf een vrij normale reactie, zou ik zeggen, of niet? Ja, absoluut. Ik bedoel... Um, eh, Duitsland is natuurlijk een uh, belangrijke partner van de, van de Amerikanen. Dat geldt momenteel niet uh, in Libië, maar wel in de, in de NAVO. En um, ja, ik bedoel, de Duitse recherche, de Amerikaanse recherche... werken heel uh, nou, nauw samen, bijvoorbeeld... Uh, op heel veel vlakken. En dit is een uiterst uh, ja, normale, voorspelbare en ik denk een goede reactie. Goed, dankjewel Rob vanuit Berlijn. Zometeen dik Berlijn over de militaire operatie die heeft geleid tot de dood van Osama Bin Laden. En nog veel meer reacties uit binnen en buitenland op het uh, doden van de meest gezochte terroristenleider ter wereld. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Tot zo. Bevrijdingsdag. Wat betekent deze dag voor u? Beschrijf uw eigen 5 mei.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 Een hele groep mensen met een ontstekingsziekte krijgt door de bezuinigingen het best werkende medicijn niet. Het is te duur. En waarom zou je investeren in zonnepanelen als je de extra opgewekte energie gratis aan je energiebedrijf moet schenken? Vanavond in Radar, half negen bij de Tros op Nederland 1. iPhone-fanaten opgelet. Bink heeft de eerste Nederlandse app waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen, maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op bink.nl. Dit is Radio 1.